Dit is Radio Hadsenflats, een programma van de lokale omroep voor. Dansen door de straten Alleen een meisje als het mag Nee, ik kan het echt niet laten Dus ik dans heel de dag Al bij de allereerste noten staan mijn benen niet meer stil Is hier misschien een meisje Dat even dansen wil Dus ik zeg Dans, dans, dans De quickstep Van morgens vroeg Tot avonds laat Met de Dans de Quickstep Want elke dag... Dan, stuk, kwik step.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 Ja, je mensen, daarvan zijn er al zo vele. De muziek gaat steeds iets harder. Dus maak de vloer maar vrij. Vanavond is het feest en jij wordt erbij. Ja, wij gaan los met z'n allen. Los met z'n allen. Laat al je zorgen vallen. Met z'n los met z'n allen We zijn niet meer te remmen We laten ons niet nemen Los met z'n allen, los met z'n allen Laat al alle je zorgen vallen Vanavond gaan we knallen We gaan los met z'n allen Los met z'n allen We zijn niet meer te remmen Zegt, ik haal van jou Liefde, meneer heb jij gezegd Ik blijf je trouw Liefde, ik hoor er toch zo weinig over praten ha, ha, ha. Liefde, het lijkt wel of dat woord niet meer bestaat Zo mooi zijn, waarom is er haat? Leven in een wereld die naar de knoppen gaat. Leven, dat kan je niet alleen, dat moet je delen. Aha. Leven, je weet toch dat ook dat weer overgaat. Een vriendelijk. Je Geven, dat doe je als je iemand echt vertrouwt. Geven, het hoeft niet duur te zijn, kan zelfs met woorden. Ah, ah, ah. Geven, het hoeft niet veel te zijn als je het maar meent.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 al valt de regen, kan mij niet schelen als je bij me...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 Radio Hadse Vlad. Een programma van de lokale omroep voor. for bad. Vertel me toch, wat vind je dan, wat je hier niet vinden kon. Is het te laat, We ze uitgepraat, is dus goed goed voorbij. Vind je me leuk en kijk je gewoon, volg je weg naar de horizon. De tijd ging voorbij en ik zag jou weer staan. Je vrouwde niet meer, je blik die was overgaan. Jij had al die tijd, maar weinig geluk gehad. En wat je zocht, bracht jou een verbrood. Druk met het geitje. Nou, welkom dames en heren. Ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. Uh, bond gezelschap. Vanavond komt hier een fantastisch liedje tegen horen van Anton Victoe. Leuk! Ik zou je zoveel willen vragen. Is dat je vriendje of je vader? En ik wil echt niet op je haten.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 Ajax. Hoe dan ook, ik vind je leuk Zerwend om je aardig En ook al ben ik bij de ver van je aardacht Hoe dan ook, ik vind je leuk Ik zou eens moeten weten Maar jij bent druk met het geld van niemand anders geven. You Tot de blues verdwijnt, van de bodem naar de top, oh, oh, oh, oh komen steeds dichterbij. We door de club alsof jas dat. Alle mannen kijken om me nog wie is dat? Waar komt zij ineens vandaan? Even laten staan je met de meiden aan de bar en nu ben jij de prooi en ik een jaguar. Ik moet achter je aan. Ik ben niet snel tevreden, maar nu weet ik het zeker. Nu wij hier staan oog in oog. Oh, je hoeft niet veel te geven. Je bent van mij, want alles wat ik zoek en wil, ben jij. Hoe jij naar me kijkt, alsof je mij vertelt, kom dichterbij. Drink er nog eentje voordat ik op je afstap? Zie alle mannen het proberen, maar ze weten dat ze geen kans maken bij jou. Maar ik voel me goed, ik zit er lekker in En je lacht naar mij, dus dit is het begin Dit is alles wat ik wou wow! Ik ben niet snel tevreden Maar nu weet ik het zeker Nu wij je staan, oog in oog wow! Jezelf terug, kom ik hiervoor? Hoop, krijg ik jouw rug? Kom je smeken op je knieën, maar ik ben al weg. Ik weet wat je wil, maar ik zie niet dat je vecht? Ik gaf je de tijd, ik zag jou staan. Had je, je niet vermijdt, kan je niet daar. Ik ga niet smeken op mijn knieën, klaar bij dit gevecht. Don't worry about me, ik vind wel mijn weg terug. Als een mens, als ik ben Wie ik ben Ik voel dat je mij geeft wat ik mis Wat geef wat ik mis Niemand die me zegt wat ik moet doen Niemand die me zegt wat ik moet doen Alles wat ik zeg is wat ik doe Alles wat ik zeg is wat ik voel Alles wat ik doe doe ik niet goed Jij geeft mij geen liefde Niet dat jij begrijpt wat ik voel Alles wat ik zei was genoeg alles wat ik zei was genoeg Jij verwacht dat ik nog bij je blijf Is wat we doen nog goed voor jou en mij? We lopen rondjes om het feit Dat jij en ik niet moeten zijn Jij en ik verloren zijn Laat me los, laat me los, laat me los laat me What your heart did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 je al je tijd En raak je met gemak je zorgen kwijt. Nog een laatste rondje voordat ik sluit, roept de paarman. helaas is weer voorbij. Wat voelt het toch goed, er even tussenuit. Maar volgende week, vriend, zijn we dus zeker in de zekerheid! Bedenk jij dan? Haha! -ha! Zijn voorbij Wat is het toch genieten Van mensen namens zij Hier vergeet je Al je narigheid en Raak je met gemak Je zorgen kwijt en Raak je met gemak Je zorgen kwijt Dit is Radio Hadseflats Een programma Van de lokale omroep Gordon.